10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen en welkom bij de Radio 1 Sportshow. Met vandaag CDA-leider Siebrand van Haarsma-Buma over de CPB-berekeningen van het UNUS-akkoord. Eerst het NOS Nieuws met Liesel Thomas.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 Tientallen ziekenhuizen ontwikkelen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis. Volgens de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen willen ze zich verzetten tegen de macht van enkele grote zorgverzekeraars, zoals CZ en Menses. Die vinden dat er te veel ziekenhuizen in Nederland zijn. Ziekenhuizen zien niets in de concentratie van zorg, omdat mensen dan verder moeten reizen voor hulp. Ouderebond AMBO doet niet mee aan de nieuwe vakbeweging. De opvolger van vakcentrale FNV is volgens de AMBO te weinig vernieuwend, zegt voorzitter De Haan. Nou, wij hadden eigenlijk gehoopt dat de echte vernieuwing van de vakbeweging zou liggen in de krachtige belangenbehartiging. Um, dat betekent dan ook dat uh, wij niet willen concurreren om de seniorenstem met de andere FNV-bonden... Uh, wat daarnaast nog het hele grote probleem is... is dat eigenlijk de hele machtsproblematiek niet is opgelost. En daar is het eigenlijk allemaal op fout gegaan. Volgens de Haan willen de grote bonden nog steeds een centrale aansturing... waarbij de macht van het getal de zeggenschap bepaalt. Ambo zegt juist een beslissende stem te willen hebben... als het gaat om de oudere zorg. De meeste andere FNV-bonden nemen de komende dagen een besluit... over deelname aan de nieuwe vakbeweging. De politie heeft vannacht vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de overval op een goudwisselbus in Leeuwarden. Daarbij raakte gisteren een medewerker van 28 uit Rotterdam gewond. Hij werd een aantal keer in zijn rug geschoten. Hij is buiten levensgevaar. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de overval op de goudwisselbus. Het weer bewolkt vooral vanochtend periode met regen. Vanmiddag tijdelijk droger, maar later volgen opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. De wind komt uit de zuidelijke richtingen en is matig aan zee vrij krachtig. AWB Verkeersinformatie. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Elst en het knooppunt Valburg 4 kilometer. A22 staat bij Bever, Beverwijk richting Velze Staat voor de Velzertunnel 5 kilometer. Dat komt door een toge vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. A27 Gorkum richting Breda. Tussen Hank en Oosterhout 5 kilometer door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. A50 Arnhem richting Ost. Tussen Grijzert en Ewijk 12 kilometer. Er zit een gat in de weg. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Rijkswaterstaat is ermee bezig. Ze weten nog niet hoe lang het gaat duren. Dus het verkeer richting Den Bosch kan vanaf het knooppunt Grijzoord het beste omrijden via Utrecht over de A12, A27 en de A2. En op de A325 Arnhem richting Berg en Dal staat tussen Elst en Nijmegen 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer Met CDA-leider Sibrand van Haarsma Buma. Rustig geslapen vannacht, nu toch allemaal goed gaat komen... met het begrotingstekort. meneer Buma? Nou, er staan wel hele grote opgaven in het uh, CPB-rapport. Uh, Denk aan de werkgelegenheid. Dus uh, er is veel werk te doen. We beginnen met Nederlandse sportverslaggevers in dienst van de AIVD. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Zeven Nederlandse sportverslaggevers hebben tegen betaling informatie vergaard voor de IVD. Dat gebeurde tijdens de Olympische Zomerspelen in China in 2008. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. De journalisten werden gevraagd foto's te maken van Chinese officials... die contact zochten met de Nederlandse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid. Thomas Brunning is secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dat dit gebeurde? Nee, dat weet, je, uh, dat weet je niet. En nee. dat weten we zeg maar sinds gisteren toen de Telegraaf ons belde. Ja, bent u geschrokken ervan? Ja, we zijn er inderdaad van geschrokken. Want je hoopt, uh, je hoopt dat dit aan je aan de Nederlandse beroepsgroep voorbij gaat. In Duitsland is er ook zo'n schandaal bekend geworden dat journalisten ja, deels betaald werden door de Veiligheidsdienst. En ja. uh, als als klopt, wat nu de Telegraaf naar buiten brengt, dan uh, geldt dat voor een heel klein deel van de Nederlandse journalistiek dus ook. Ja. Dat ze benaderd zijn door de IVD. Aan de andere kant, als je daarover nadenkt, is het toch niet zo heel raar dat een veiligheidsdienst gebruik maakt van journalisten? Nou, misschien vanuit de optiek van de veiligheidsdienst is het niet raar dat ze het proberen. Uh, maar het is vanuit de optiek van, een, van de beroepsgroep journalistiek, hè, die, die juist uh, ontzettend veel belang heeft om in onafhankelijkheid te opereren is het natuurlijk funest als je betaald wordt door anderen... dan, degene, dan het publiek waar je voor schrijft of waar je voor ja. foto's maakt of video's van maakt. Ja, want eentje heeft geweigerd, de rest is betaald. En dat stoort u vooral, dat ze betaald zijn? Of dat ze dat geaccepteerd nou ja, hebben? Kijk, kijk, kijk, journalisten zijn natuurlijk ook burgers. Dus als je, bij wijze van spreken, door mee te werken met de Veiligheidsdienst... een, een terroristische aanslag kan voorkomen, hè, of als je een, dan is het logisch dat je, dat je op dat moment zegt... ik schuif even mijn rol als journalist opzij en ik voorkom een ramp. Maar in dit geval, uh, het foto's maken van officials. Ja, dat is gewoon niet je rol. Dan word je verlengstuk van de veiligheidsdienst. En dat moet je niet zijn. Dat is heel slecht voor de beroepsgroep. Dat is slecht voor je collega's. Dus ik hoop dat het eens maar nooit weer is. Ja, De AVD zegt natuurlijk niet precies waar het over gaat. Dat schrijft de Telegraaf. Foto's maken. Misschien ging het wel over iets van veel groter belang. Waar, waar u en ik niks van af weten. Nee, dat klopt. Dus ik moet het doen met de gegevens die ik nu heb. Maar uh, het enige wat ik kan zeggen is, als vertegenwoordiger van de Nederlandse journalistiek, dat 99,9% van de Nederlandse journalisten wel heel goed bewust is van het feit dat, uh, dat onafhankelijkheid gewoon essentieel is om het vak goed uit te oefenen. Hmm. En uh, ja, dat dit uh, hopelijk een, een, een, een hele kleine uitzondering blijft. Maar wat zegt u dan dat er uh, op zo'n kleine populatie zeven te vinden waren die het wilden doen? Dat vind ik best veel eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk ook veel en dat is ook alarmerend. En, en nogmaals, wij weten natuurlijk niet wat, uh, uh, welke mensen dit zijn. Je, je weet er niets van. Hè. Dat is natuurlijk ook altijd het probleem als het om AIVD-zaken gaat. En de AIVD doet zelf natuurlijk geen enkele uitspraak daarover. Dus, uh, dus ik moet afgaan op wat nu naar buiten komt. En het enige wat je daarop kan antwoorden is dat je zegt dat, dat ik mijn hand in het vuur kan steken voor, uh, voor het overgrote deel van de Nederlandse. Ja, dat, ja, dat ze dit het niet overgrote doen. deel, ja, daar hebben we niks aan. Nee, daar heb je ook niks aan. Maar ik bedoel, het is hetzelfde als in, bij, die, bij de rechtelijke macht als er een keer een ernstige fout wordt gemaakt. Dat is ook heel kwalijk, maar dat, dat kan natuurlijk niet vervolgens het oordeel geven dat uh, de dat rechtelijke macht ook maar een stelletje zoemelaars zijn. Zo is het natuurlijk niet. Hm. Maar dat het slecht is voor de uitstraling van het vak, is evident. En als je nou wordt benaderd als journalist um, en met dit verhaal van u in, in het achterhoofd... dan kan je wel ja zeggen als je zegt maar ik hoef er niet voor betaald te worden? Nee, ook niet. Kijk, je moet niet het verlengstuk zijn. Je moet niet, eh, eh, journalist is in dienst van het publiek waar hij je voor schrijft. Dat, dat is zijn primaire focus en daar is die onafhankelijkheid, die objectiviteit cruciaal voor. Dus je moet je nooit voor het karretje hmm. van wie dan ook laten spannen... anders dan het medium eh, waar je voor schrijft. En uh, als je er nog eens voor betaald wordt, is het nog eens extra pijnlijk. En de enige uitzondering die ik maak is als je zegt... Van, kijk, en dat gebeurt een heel enkele keer... Hè, dat er een dreigtelefoontje bij een, uh, bij een medium binnenkomt. En, die, hè, en als je op zo'n moment kan zeggen... nou, oké, okay, ik kan voorkomen dat een of andere gek uh, uh, een aanslag pleegt... Hè, of, of dat wil gaan doen. Dan kijk, dan, is het uh, dan, dan ga je ja. eroverheen. En dan kan je natuurlijk wel de politie of de veiligheidsdienst inlichten. Wat, wat moet Thijs zeggen als hij morgen gebeld wordt door de IVD? Goedemorgen. Nou, de, de, de, de groeten en misschien nog even, even als journalist een naam noteren... Zodat, jij, zodat je er een verhaal over kan maken. Dat zou ik doen. Ik denk dat ze bellen onder een valse naam, vermoed ik. Dat vrees ik ook. Ik neem dan ook op met een valse naam. <laughs> ja. Vanaf nu neemt hij eens op met een valse naam. Heel goed. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dank. Heel goed. Fijne uitzending. Tot ziens. Een zucht van verlichting gisteren bij de vijf partners... van de Kunduz Voorjaars Vijf Partijen Wandelgangen Coalitie. Het Centraal Planbureau heeft het lentaakkoord doorgerekend... en de begroting blijft onder de gevreesde 3%-norm. CDA-fractievoorzitter Siebrand Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zei net al dat u niet goed geslapen had. Eigenlijk. Wij Vroeger heeft u goed geslapen. Toen zei hij, nou, de werkgelegenheid loopt wel op. Uh, nou, de werkgelegenheid de, zou ik graag willen zien Sorry, oplopen. de werkloosheid loopt op. Ja. ja, en goed geslapen heb ik wel hoor, dat is het probleem niet. Maar ik denk dat de vraag ook bedoeld was in de zin... maakt u zich zorgen? En dat doe ik wel. Nee, wij, wij bedoelen onze vragen precies zoals we ze stellen. Dus als wij vragen, heeft u goed geslapen? Dan bedoelen wij, heeft u goed geslapen? Nou, als je gewoon aan mij de vraag stelt op deze regenachtige vrijdagochtend... hebt u goed geslapen? Dan zeg ik ja. Maakt u zich zorgen? Ja, ook. Dat, dat dus zeer zeker. Um, want het goede nieuws is inderdaad dat je ziet dat het lenteakkoord werkt. Een lenteakkoord, we hebben ons af hoe u het noemt, maar u noemt het het lenteakkoord. Ja, ja, ja, want ondanks de herfstachtige omstandigheden buiten is het uiteindelijk nog lente. Is het dus, nog geen zomer? Nou, dat nee. helemaal oh, nee. niet. Nee, Sportzomer wel, maar de rest niet. Dus maar, dat is het goede nieuws. Dus je ziet dat de, de, de keuze om dat akkoord te sluiten echt goed geweest is. Het, het, Was dat toch spannend? Voelde het als een examen gisteren? Nee, zo heb ik het helemaal niet gezien. Nee, nee ik denk dat het was gisteren wel de dag van de examenuitslagen. Ja, maar ik, ik, ik besefte van tevoren al dat het CPB over meer zou gaan. En dat gaat dus over de vraag of je de schuld voor 2013... inderdaad terug weet te dringen. Nou, dat is ontzettend belangrijk dat het gelukt is. En wat mij betreft bewijst het ook het ongelijk... van de partijen die aan de zijlijn bleven staan... en alleen maar riepen dat het niet goed was. Nou, Dit werkt. Het ja, ja, maar maar... gaat wel te koste van een aantal zaken. Hè? Bijvoorbeeld de werkloosheid, noemde u zelf al. Nou ja, Het niet afbetalen van schulden gaat op langere termijn... nog veel meer ten koste van werkgelegenheid en ten koste van onze welvaart. En dat is natuurlijk de klem waar Nederland nu in zit. Wij moeten onze schulden afbetalen. Ja, dat betekent dat de overheid minder uitgeeft. Dat heeft altijd op de korte termijn gevolgen voor de economie. Maar Nederland moet ook aan de langere termijn denken. Ja. En we hebben uiteindelijk een schuldencrisis... De schulden moet je afbetalen. nou En voor de komende jaren, daar, daar zit dus mijn zorg in. Je ziet dat de crisis waar we nu in zitten aanhoudt. Een financiële crisis duurt vaak langer, dat zie je nu ook. En dat heeft bijvoorbeeld voor de gevolgen voor de werkgelegenheid. Maar ik zie ook dat het gevolgen heeft voor de positie van gezinnen... die vaak al klem zitten. Dus er is een hele grote opgave voor ons om te zorgen voor werk. Maar ook letten op de gevolgen van deze crisis voor gezinnen. Ja, en dan heb je 2013 gehad. En dan kwam gisteren het nieuws... Als je dan in 2017 een beetje een goede begroting wil hebben... dan moet je nog 25 miljard bezuinigen. Nou, laat ik me vooropstellen dat dus voor 2017 het CPB zegt... dat als er niks gebeurt, we ook weer in dat jaar 25 miljard gulden uitgeven. Gulden? Uh, euro, sorry, ik ook ben tien okay. jaar terug. Ja, of, of in de war met de PVV, oh. dat kan ook. Ja, euro uitgeven die we niet hebben. En dat is een probleem op zich. Dus bezuiniging is een gevolg van iets wat een veel groter probleem is. Namelijk dat we het geld gewoon op dat moment niet hebben. Maar de vraag is niet zozeer of... Maar de vraag hoe je zorgt dat je uit die crisis komt. Ja, maar nog even over dat bedrag. Schrok u er niet van gisteren? Nog 25 miljard. Ik bedoel, u heeft 18 miljard gedaan met, uh, met Rutte 1, zou ik maar zeggen. Toen 12 miljard met Koenders. En dan nog een keer 25. Het houdt niet op. Nou ja, dat, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Maar ik denk dat het voor alle Nederlanders ook het, het besef nog veel sterker maakt... dat in Nederland de welvaart niet vanzelfsprekend is. En dat we dus iets zullen moeten doen om uit deze crisis te komen. Echt langs de kant staan en roepen dat anderen het fout doen... is niet de oplossing van de crisis. We zullen met z'n allen aan de bak moeten. Heel Nederland. En mensen beseffen dat heel goed. En ik geloof dat heel veel mensen ook beseffen... dat welvaart niet vanzelfsprekend is. Maar nogmaals, we zullen daar wel werk voor moeten doen. En dat is zeker bezuinigen. Maar het is nog veel meer hervormen vooruit om uh, de economie weer op peil te brengen. Ja. Ik heb het even op zitten tellen. Het is 55 miljard in zeven jaar. Als je rekent van 2010 tot 2017... moet er 55 miljard bezuinigd worden. Je zou bijna zeggen... wat hebben die kabinetten, Balken en Rutte eigenlijk zitten doen al die jaren? Nou ja, je ziet veel meer dat de economische crisis veel langduriger doorwerkt dan mensen hadden kunnen denken. Kijk, vergeet niet dat de crisis is ingezet in 2008 met een bankencrisis. Ja. En toen is al gezegd, deze crisis die is alleen maar vergelijkbaar met de crisis in de jaren 30. Eigenlijk hebben we met z'n allen ook gezien dat de economie nog redelijk doorgegaan is dus er snel bovenop gekomen is, maar onderhuids blijft het probleem zitten van landen die veel te veel schulden hebben. Dus je kan zeggen, er moet bezuinigd worden. Ik zeg ja, maar er is in dit, wij leven ook in een economie die heel erg op lenen gebaseerd is. En inderdaad, wij zullen met z'n allen een stapje terug moeten. Maar mensen beseffen dat wel. Mensen beseffen heel goed dat welvaart niet vanzelf komt. Maar om dat te bereiken, die betere economie... moeten we niet alleen praten over bezuinigingen. Ik vind dit ook het bewijs van de noodzaak van wat te doen aan de aow leeftijd Wat te doen aan de arbeidsmarkt. De zorg om dat echt te hervormen. Dus voor mij is dit veel meer het bewijs dat we in Nederland door moeten met een vooruit helpen van Nederland uit die crisis... en ook het bewijs dat de aan de kant blijven staan... en zeggen de AOW gaat niet omhoog, we gaan de zorg niet hervormen... Nee, we gaan de arbeidsmarkt niet gemaakt, hervormen, dat dat niet werkt. Even een, iets tussendoor, meneer Buma. Uh, ik, je vraagt je af, hè? heel Europa staat op zijn kop. De rente in Spanje is superhoog, hoorden we gisteren. Merkel die wil die politieke unie, die pusht dat de hele tijd. De Griekse verkiezingen komen eraan. Wordt er wel gelet op Nederland? Wij zijn nu heel, zitten nu heel braaf te doen, maar... Ja, het gaat het nog wel om ons? Moeten we ons wel weer hier zo strak aan houden? Nou, het gaat om Nederland. Het gaat juist, wat mij betreft, om ons. En om onze toekomst. En ik wil niet dat wij een toekomst krijgen zoals die zuidelijke landen. Die zuidelijke landen hebben heel lang tegen hun kiezers gezegd van ach, bezuinig, dat hoeft niet. Wij blijven wel uitgeven, want dan stimuleer je de economie. Nou, dat is een aantal jaren gebeurd. En op een gegeven moment niet meer. Maar willen we niet mee. stiekem wat meer uh, ruimte nemen de Precies. komende jaren? Nou, het gekke is dat Nederland zelf het land is geweest dat aanvankelijk het hardst heeft geroepen dat we deze regels moeten hebben. Sterker nog, als we deze regels eerder hadden gehad... waren we niet in de problemen gekomen. Ik ga vanmiddag zelf naar Duitsland toe. Dan spreek ik met mijn collega's van de CDU. En dan ben ik ook erg benieuwd wat zij zullen zeggen... over de crisis vandaag. Maar het zal zeker gaan over hoe niet alleen Nederland... maar Nederland en Duitsland een vuist kunnen maken... om te zorgen dat de schulden ook in het zuiden worden weggewerkt. Ja. En het gaat dus niet. Ik, ik, de discussie gaat wat mij betreft echt niet over... hoe wij meer schulden kunnen maken omdat bezuinigen zo'n pijn doet... Nee, het gaat over hoe we uit deze schuldencrisis komen. En dat doe je niet door meer schulden te maken. Nog even over die 25 miljard. U heeft onlangs al een verkiezingsprogramma gepresenteerd. Staat daar voor 25 miljard bezuinigingen in? En hervormingen? Nou ja, er is heel duidelijk voor gekozen om eerst te wachten op de resultaten van het Centraal Planbureau en dan pas de invulling te doen. Maar het is duidelijk dat wij zicht moeten hebben op een begrotingsevenwicht. Dat is van belang niet voor het CDA of de verkiezingscampagne, nee, dat, dat is de toekomst van Nederland. Ik. Maar zegt u daarmee, wij moeten eigenlijk al die maatregelen nog bedenken of zitten die er al wel in? Nee, op dit moment wordt er natuurlijk samen ook met het CPB... aan de hand van deze berekeningen, door alle partijen overigens... en ook het CDA, gekeken wat nodig is. Maar vergeet niet, een van de belangrijkste dingen daarin voor ons... is dat we dat niet alleen door bezuinigingen doen... maar ook door hervormingen. Ja. En ik ben veel banger in Nederland voor de weerstand tegen een hervorming... dan de begrijpelijke weerstand tegen een bezuiniging. Want wij moeten vooruit. Maar was u, we hadden het in het begin al even over. Ik las de krant en ik dacht, jeetje, 25 miljard. Uh, dat is nogal wat. En als ik u zo hoor, is het nog niet precies waar dat vandaan moet komen. Was u er wel een beetje van geschrokken, dat bedrag? Uh, nou ja, ik, ik, ik realiseer me dat dit soort bedragen kunnen komen. Dus geschrokken, het, het woord geschrokken lijkt alsof ik totaal verrast was. Maar ik zie ook de wereld om me heen. En vergeet niet dat we met z'n allen al een staatsschuld hebben... van vele honderden miljarden. We, wij, wij leven al jarenlang in, in dit land op de pof. Dus wat is dan 25 miljard? Zo bedoel ik het ook niet, maar ik weet wel... nee, dat bedoel ik echt niet. Maar ik bedoel wel dat ik mij realiseer dat dit eruit kon komen. Maar ja. wat natuurlijk heel snel aan het veranderen is... dat is dat de, de, de financiële crisis in Europa... niet een tijdelijke crisis in het zuiden is maar dat die ons rechtstreeks raakt. Ja. Nederland kan ook niet zomaar zeggen, zoals sommigen menen... dat wij inderdaad in Nederland, ach, we kunnen wel wat anders doen... en we hebben Europa niet nodig. Wij zijn één. Het is een illusie om te denken dat Nederland in zijn eentje... deze crisis kan ja. oplossen. Nog even over en daar, daar, daar, dat wil ik dus ook niet in, maar ons eentje. U zegt steeds, het is bezuinigen en hervormen. Uh, wat, wat is de belangrijkste hervorming van u zegt... die gaat gewoon een flinke hap uit die 25 miljard nemen? En die staat al in ons programma. Uh, nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat wij zorgen dat er weer werk komt. Dus dat we de arbeidsmarkt dus iedereen hervormen. iedereen Oké, okay, de arbeidsmarkt hervormen. Ja. En dat betekent te soepelen, is al gebeurd. Ja, dus dat zijn dingen waarvan ik ook eerst wil weten... wat er precies gaat gebeuren in de ge voor de gevolgen van de economie. Ik denk ook aan de uh, zorg. Als wij mensen, dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma... maar ook hebben we dat al eerder voorgesteld... mensen meer eigen regie geven. Bijvoorbeeld als het gaat om de langdurige zorg... kan je enorm besparen, omdat het efficiënter kan worden. Oké, okay, de zorg ik halen, zegt u. Nou is, het gaat mij niet zozeer om de woorden die u gebruikt. Het gaat er mij om dat we in Nederland verder helpen. Ja, maar waar en, moet het geld nou vandaan komen? Nee, wel, ik wel van de bezorgd? Be ik ben bezig. Ja, maar ik gebruik het verkeerde woorden en dat vind ik op zich uh, verdrietig... maar dan snap ik het niet meer. Er moet toch gewoon 25 miljard gevonden worden? Ik vind wel dat wij op een zorgvuldige manier moeten zorgen... dat wij naar een begrotingsevenwicht toekomen. En het is niet zo dat ik een uh, bezuinigingsplan in een dag maak. Ik vind, en dat gebeurt ook, dat wanneer het CDA een voorstel doet... hoe wij onze schulden afbetalen... Dat we dat op een zorgvuldige manier doen. Wat vergeet niet dat we tegelijkertijd ook oog willen hebben voor de gevolgen van mensen. Ik noemde net maar, maar wat al... Maar wacht even, ik probeer u nou te begrijpen. Ja, maar zegt de, u daarmee dan, die 25 miljard staat niet vast? Ik heb gezegd dat die 25 miljard, zoals het in ons verkiezingsprogramma staat... Een, een kwestie is van zicht op begrotingsevenwicht. Dat heb ik ook aangegeven. Alleen wat ik jammer vind van de manier waarop u het benadert... dat u doet alsof het alleen maar een bezuiniging van 25 miljard is. Nee. Maar er is, er is veel meer in de hand, aan de hand. Als ik nu kijk naar de positie van gezinnen bijvoorbeeld. Die hebben het moeilijk in deze crisis. Die vragen zich af, kunnen we uit deze crisis komen? Ook daar moeten we een antwoord voor hebben. Deze crisis is meer ja. dan alleen bezuinigen. Als dat nee. het alleen maar was, hadden we morgen een lijst met allemaal partijen. Maar het gaat ook over de vraag hoe we Nederland door die crisis helpen en eruit zijn te helpen. Vergeet één ding niet waar het in Nederland wel op dit moment goed gaat. Dat is in de export. En wat je dus ziet gebeuren, is dat een aantal maatregelen... die wel genomen zijn, denk aan loonmatiging, wel werken. Ja. Want wij zijn dus langzamerhand toch weer bezig concurrerender te worden. Het gaat een om een economisch totaal... herstel begint vaak bij de export. Dus er zitten ook meer dan kleine lichtpuntjes in. Maar we moeten bereid zijn ze te vinden. Oké, okay, het laatste goede nieuws is dat nu op teletext het bericht verschijnt dat er volgens ambtenaren maar 20 miljard bezuinigd uh, hoeft te worden. Dus we hebben al 5 miljard gevonden, meneer Bumer. Dat gaat snel. Nou, dan wil ik wel eens vaker in het programma komen. Want als dat met 5 miljard in een kwartier gaat, dan hoeven we maar een uurtje te praten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Before the Red in My Kitchen. Verslagherber Jan Pils neemt ons iedere dag mee naar de Utrechtse Sterrenwijk. Na het verloren gevecht tegen de Duitsers gaat in Sterrenwijk het leven gewoon door met hun strijd tegen de instanties. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Hey, ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik hey, hey, hey, hey, hey. hey, neem je mee. Nou ja, ze zijn gestoord daar. Portaal. Ze zeggen drie keer, toetsen één om door te gaan. Ik toetsen één. Nog een keer, toetsen één om door te gaan. Toetsen één om door te gaan. Riet worstelt met het automatisch terugbelsysteem van de woningbouwvereniging. Bellen ze nog maar een keer, die kwallen. En dan zijn er ook nog problemen met de nazorg voor het overlijden van haar zoon. Ze zou om half elf komen, maar ze kwam om half tien. Van de nazorg. Ze vroeg hoe ze gaan, Waar was. Toen heb ik gezegd, waar is slecht? Ja. Gezegd zoals het was. Ten eerste reis ik was overleden. Is ze één keer hier geweest. De dag van de overlijden. Verder heb ik haar niet meer gezien. Toen ik je weer voor het eerst zag, dat was op de begraafplaats. Nou, toen hoefde net al voor mij niet meer. Zij heeft het allemaal opgeschreven. Ze zegt, ik ga daar achterheen. heen want dat is niet de bedoeling. Ze zegt, wat zou je voor pluspunten geven? Ik zeg, uh, zes. Ik zeg, want ik ben helemaal niet tevreden over zo. En uh, nou ja, allerlei soorten dingen, hoe ik eronder was. Of ik het een beetje een plaatsje kon geven en zo. Dat heb ik uh, even op de computer laten zien het graf van hem. En toen hadden ze het over op uh, de begraafplaats. Ik heb allemaal van die steentjes erop gelegen. Toen zeiden ze dat moet eraf. Wij hebben het erop gelegen om het een beetje netjes te maken. Dat je niet al die onkruid krijgt. Dus we hebben van die witte grindsteentjes, tenminste blauw-grijs. Van die grindsteentjes en steentjes eromheen gezet zo. Gewoon staalstenen En dat hebben we er omheen. Nou, toen kwam er iemand naar ons toe, hè. Die zei dus van, uh, dat mag niet. Dat zou je er wel af moeten halen, als dus doen hun het. Ik zou nou, langs er eens met de poten aankomen. Het is een rot tijd, en vooral nu was het een rot tijd. Want ik zat hier in mijn uppie, want Esther zit helemaal kom lekker bij ons zitten. Ik zei, nee, ik heb gewoon alleen gezeten hier. Ik heb in mijn uppie zitten vroeger als een oude gek. Over de voetballen, nou, jong, ik vond het zo waardeloos, hè. Zoveel kansen en niet gepakt. En die vrouwtjes huilen, want ze drie weken de man niet kunnen zien. Maar ze vergeten dat die bankrekening drie keer zo hoog wordt. Is... Ja, kunnen ze ze weer uitgeven. Net als, hoe heet ze, lampen En wij liever lopen in het veld. Zij maar opmaken. Ze moeten net doen als wij vroeger in de fabriek werken. Dat moeten ze doen. Ik heb tot mijn 65 jaar in een wasserij gewerkt. Wat doet ze nou, eventjes doet ze microfoon kletsen? Ja, dat kan ik toch wel ook of niet? Daar ben ik er nou toch ook mee bezig? Kijk ik er wat voor? Nee, hè? Ik neem je mee. Bij opa Piet geen problemen met de uitvaart of de woningbouwvereniging. Uh, even kijken. Hij ligt overhoop met de ongevallenverzekering. Van begin tot eind heb ik het hier liggen. Ik uh, was naar het kijken, want ik ben oud-voorzitter daarvan. En toen hoorde ik dat ze het verbouwd hadden. En na nou, zoveel jaar dat ik er niet meer geweest was... wel, ik had er toch gezien wat het geworden was. Er was een leuke keuken bijgekomen. En ik kwam terug. Ik denk, ik ga naar huis, ik ben zat. En ik zet mijn uh, scootmobiel voor de deur. En ik loop eruit de deur op de tussendoor. Toen ben ik zo gevallen op mijn linkerheup. Toen moest ik naar het ziekenhuis naar de specialist. En die heeft me weer gestuurd nu naar Zijst. En die zei, ik, helaas moet ik u teleurstellen. Maar uw zinnen zijn zodanig kapot dat het niet meer goed kan komen. En toen ben ik, heb ik mijn schoondochter de verzekering laten bellen... hoe het dat precies zat. En zodoende ben ik al bezig vanaf vorig jaar maart, in september... om mijn verzekering terug te beuren die ik dan... waar ik te goed op, te goed op heb. Maar dat zat allemaal een zwarte pet hier. U uh, uh, uh, bent mij helaas niet van dienst geweest, want u schreef hij uh, aan de brief. Dat was u dus niet... Ik ben namelijk diep geschokt over uw geneeskundige adviseur. Hoe kan deze man in godsnaam zijn collega en specialist in twijfel trekken? De laatste keer ben ik bij hem geweest en hij zei mij... dat helaas mijn zenuwen in het linkerbeen niet meer te genezen waren. Hoe kan uw adviseur nu zoiets beweren... terwijl ik met de dag meer en meer moeilijker kan lopen... En dan op het idee te komen in september 2012 naar de toestand te vragen. Dat is toch belachelijk. Ik protesteer dan ook hevig tegen uw besluit. En ik probeer dan ook op een eerlijke manier erachter te komen. Lukt dat niet, dan zal ik verder gaan met andere mogelijkheden. Vriendelijke groeten. Het is voor mij natuurlijk een groot probleem. Snap je? Ik, ik kan bijna niet meer. Het lopen wordt steeds moeilijker. En nu gaat het ook naar mijn rechtsbeen, Omdat ik natuurlijk zeer waarschijnlijk verkeerd loop. Op mijn leeftijd al die therapeutische dingetjes te moeten gaan doen. Als je 73 jaar, bent, dan staat mijn hoofd echt niet meer na. Dan heb ik te veel van meegemaakt. Hè? En de dood van zijn vrouw nog moet betreuren. Van nog een jaar geleden. En dan denk ik bij mezelf, ja, waar zijn we nou toch in godsnaam mee bezig? We zijn toch eerlijk en oprecht. Het hele leven is wachten. En hopen. Ik neem je mee. Krijgt opa Piet ooit het verzekeringsgeld waar hij recht op denkt te hebben? En van wie heeft die kleine Eddy toch dat voetbaltalent? Ik heet Eddy, maar hij heet Ed, opa. Hij is bijna even goed als Messi, maar hij kon niet aan de dan mijn vader. Luister morgen weer naar de Oranje Soap uit Sterwijk tijdens de sportszomer op Radio 1.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 De wijk Schieringen in Leeuwarden is de slechtste plek voor jongeren om te wonen, blijkt uit een ranglijst van het Verwij Jonker Instituut. In de top 5 staan verder drie wijken in Rotterdam en het Huigenspark in Den Haag. In wijken waar kinderen het slecht hebben is volgens de stichting veel criminaliteit en kindermishandeling. En voor het eerst zijn in Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe jonge kraanvogels geboren. Het zijn twee jongen. Eentje maakt het goed, de ander is waarschijnlijk overleden. Vogelsoort komt al acht jaar voor in het gebied, maar eerdere broedpogingen mislukten. En dat is nieuws op dit moment. AMB we hebben verkeersinformatie. De spits is aan het afnemen, er staan nog wel negen files. Ik geef even de opvallende files. Een aanrijding op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen afrit Valkenswaard en het knooppunt De Hoogt 2 kilometer. Daardoor is de linker rijstrook dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Elst en het knooppunt Valburg 4. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij IJmuiden is de rechter rijstrook dicht. Heeft nog steeds te maken met een te hoge vrachtwagen voor de Velzer-tunnel. A50 Arnhem richting Oost tussen het knooppunt Grijzert en het knooppunt Ewek 12 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Bergendal tussen Elst en Nijmegen 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Licht aan het einde van de economische crisistunnel. De export gaat ons uit de crisis trekken. Zometeen meer erover. En ook de column van Johan Frits. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. heaven, push-button heaven, capturing memories from afar. Like a friend Ik denk dat is een oudje, maar nee, het is een nieuwe single van de Beach Boys: That's Why God Made the Radio. Europa kijkt bij de Griekse parlementsverkiezingen zondag met angst en beven naar de radicaal linkse partij Syriza. Worden zij de grootste partij of niet? Syriza wil dat er opnieuw onderhandeld wordt over de afspraken met Europa. Minder bezuinigen, meer investeren. Bij de vorige verkiezingen, zes weken geleden, werd Syriza de tweede partij van het land. De uitslag was te ingewikkeld om een nieuwe regering te vormen. Daarom werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Joris van der Kerkhoff ging naar de laatste campagnebijeenkomst van de radicaal linkse partij. Om half acht begint het met muziek. En om negen uur komt de grote leider. Alexis, Alexis, Tsikla. Alexis. Of wij of zij, samen kunnen we ze tegenhouden. Dat is de tekst die links van hem staat. Hij komt het podium op, zwaait naar iedereen. Sportief uiterlijk, wit overhemd, armen in de lucht. En hij wordt toegejuicht, vlaggen omhoog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 Natuurlijk, de afspraken die er gemaakt zijn met Griekenland, daar moet opnieuw over onderhandeld worden. we need to is a De Grieken halen iedere dag, zo zijn de verhalen, miljoenen van de bank af. There has been some of deposits. We think it's under control. Na de verkiezingen.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 Een bijdrage van uh, Joris van der Kerkhoff. Meneer Buma, bent u zenuwachtig voor uh, zondag in Griekenland? Nou ja, het is wel erg belangrijk dat daar een uitslag komt... die maakt dat uh, we verder kunnen met Europa. Uh, en het mooie verhaal van deze meneer van Syriza klinkt heel interessant... maar de werkelijkheid is dat het betekent dat uh, Griekenland eerst... maar dan Europa in een nog veel groter probleem komt... We gaan het hebben over de export. Meneer Buurma, had het er net uh, zelf ook al even over. Dat is misschien het enige dat, uh, dat Nederland nog kan redden. Ik zeg het een beetje gechargeerd. Dat zegt in ieder geval uh, NRC Handelsblad. Eigenlijk alleen, alleen, alleen de export de economie nog laten groeien. En we gaan erover praten met een man uit de dagelijkse exportpraktijk. Arjan Mink is exportmanager bij Unica's. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, NRC zegt, uh, uh, er zijn drie binnenlandse aanjagers van de economie. Hè? De consumenten, bedrijfsleven en de overheid, die liggen allemaal stil. Sterker nog, uh, die dragen alleen maar bij aan de krimp van de economie. De export, dat moet onze redding worden. Denkt u dat ook? Ja, export is natuurlijk wel heel belangrijk. Um, export uh, zorgt over het algemeen, uh, ja inderdaad, wat u net ook zegt, voor een stukje economische groei. Um, om export uh, te stimuleren is een stukje ja, geschikt overheidsbeleid, is dus wel heel belangrijk, denk ik. Dus ja. innovatie uh, is daarin natuurlijk belangrijk. Is, is er geen geschikt overheidsbeleid daarvoor? Nou, er wordt natuurlijk wel gesubsidieerd. Um, de export wordt ook wel op bepaalde, uh, bepaalde vlakken wordt het wel gestimuleerd. Alleen, um, de, de, de innovaties, wat, wat ik ook merk... is dat uh, heel veel innovaties die wel uh, zeg maar op de markt komen... die worden onvoldoende krachtig in de markt gezet. Ja. En met name dat, het, het stimuleren van subsidies... Dat gebeurt wel goed, alleen dan het activeren van die, van die innovaties Wat op de het, markt. Dat zegt me helemaal uh, niks, da, activeren van innovaties. Ja, nou, het, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, ik, ik, praat, ik kom uit de kaasindustrie, maar een mooi voorbeeld is, is de windmolen. Ja. De windmolen is eigenlijk een, een Nederlandse innovatie, helemaal gesubsidieerd en gestimuleerd uh, door de overheid. Alleen op het moment dat de windmolen uh, markt gereed was, trok de overheid zich uh, daarvan af. Maar ja, dan, kun, en, dan kunt u het ook zelf misschien. Dan de bedrijf, als ze op gang geholpen worden, kan daarna het bedrijf zelf overnemen, of niet? Uh, ja, goed, daar, daar heb je dan wel investeringen, investeringsmaatschappijen voor nodig... die daar ook dus in investeren. Alleen op het, uh, het, het voorbeeld van de, van de windmolen. Uh, op het moment dus dat je zo'n zo product in de markt moet zetten... Ja, dan moet eigenlijk de overheid een volgende stap nemen. En ook zeggen van, oké, okay, we gaan een aantal windmolenparken gaan we bouwen. Nou, ja. Ja, Dat deden ze dus dit keer niet. Dus de enige industrie die heeft dat helemaal overgenomen. Dus mm. de windmolenindustrie... Die heeft in Denemarken enorm gefloreerd. En ja, dat soort dingen. Uh, het, het stimuleren gaat over het algemeen wel goed. Alleen dan ook het door, doorpakken. Dat kan we denk ik wel beter vanuit de overheid. En wat zou u, meneer Buma, zitten nu toch? Wat, wat uh, vraagt u aan hem? van? Goh, nou, doe goed, dat als, is? Ik, uh, als ik kijk naar Unica zelf. Uh, heeft ook te maken, Export heeft natuurlijk ook te maken met een stukje ondernemerschap. Wij vanuit Unica zijn vijf jaar geleden het totale beleid omgegooid. Ja. Eigenlijk vanuit de cheese trader zijn we omgeschakeld naar een aanbieder van uh, toegevoegde waardeconcepten. Ja, schrijf, ja iets met kaas. Ja, en de de Cheerstrede <laughs> was, een, was een, iemand die gewoon kazen maakte? Ja, die, die kaas koopt en weer verkoopt. Oh, ja. En dat met name dan de, zeg maar de standaard ka Nederlandse kaas zoals gouda. Zoals zo'n ronde. Ja, de ronde ja. kaas dus, of de, de rode edamballen. Het was simpel: ja, gouda en de edamballen. Dat ja, doen ja, jullie allemaal moeilijke dingen. Nederlandse producten. Um, althans, dat van, vanuit de oorsprong. Ja. Uh, om even een zijstap te nemen. Uh, Gouda en, uh, en Edam. Uh, uh, dat zijn producten die dus uh, vanuit Nederland zijn ontstaan. Alleen uh, ja, die hebben dus, uh, de, de Nederlandse industrie die was uh, dat is een aantal jaren, tenminste een aantal decennia geleden, drukker met zichzelf te concurreren dan uh, de handen ineen te slaan. Dus ze hebben toen de tijd uh, hebben ze nagelaten om Edam en Gouda, zeg maar. Uh, te beschermen, uh, geografisch te beschermen. Nou, oh, en nu kan dus, iedereen zich gaan Dus Wat er nu noemen. gebeurt, uh, wat er nu ziet, is eigenlijk dat heel veel goud aan Edam die komt uit Polen, uit Duitsland, ja. uit, uh, uit Brazilië. En ook op die manier, ja, door te weinig samenwerking binnen de industrie, verzwak je je, je, ja, je situatie, je exportpositie. Als In dit geval hebben... op, op kaas, want het is natuurlijk doodsnel ja. dat er. Uh, steeds meer Duitse gouden en Nederlandse markt uh, opkomt. En daarom, en dat heb je hier net ook even uh, naar binnen gebracht... Wat, uh, ja, wat zijn het? Cheese dippers en wat, uh, wat, wat ja. aparte kaasproducten. Nou, wat ik net is, zei. is dat het belangrijkste wat je als, als, als je wil exporteren? Dan moet je iets anders bedenken dan het geëikte product. Je moet komen daar, met, daar met onderscheidende concepten... want anders, uh, al kom je met een standaard product... Hè, dan, dan praat je uiteindelijk alleen maar over, uh, over de prijzen met, uh, met je klanten. Nou, mm. Dan concurreer je niet alleen met... Vergelijkbare producten, maar ook vaak met lokale producten. En daarom hebben wij vanuit Unica's uh, de, de insteek gemaakt naar toegevoegde waardeconcepten. Nou, cheesy is een van de concepten die wij hebben ontwikkeld, specifiek voor kinderen. Maar als we het even wat, wat breder trekken, want we gaan het natuurlijk niet alleen maar over uw bedrijf hebben. Als we het hebben over waar het... Er komt nog veel geld uit de export. Ik neem aan dat exporteren naar andere EU-landen op dit moment niet zo heel denderend veel zin heeft. Uh, dat, dat verschilt uh, met de commodities, wat ik net zei... dan het is weer zo, weer zo moeilijk wordt. Uh, de, de gouda's, de standaard gouda's ja. en de edammers dan, dan is het wel lastig. Alleen, ook weer met dit soort concepten... zie je toch wel dat je ingang krijgt bij retailers... die in het verleden, en toen wij nog een cheese schreden waren... Ik heb zoveel duren. Engels <laughs> ja. Ja, ja, goed, ik, ik zit in de export dus dan, uh, ja. dan... Nee, maar... Een concept zoals cheese die opent gewoon deuren. Uh, de, al kom je met nieuwe concepten... Maar, waar, maar exporteren dat naar EU-landen... Uh, even ook alleen okay. buiten Unica's... is, is nog steeds uh, uh, is absoluut mogelijk. Maar je moet wel dus met onderscheidende producten komen... Dan kan het, die dus ja. ook een, een goede marktstructuur uh, bieden voor, uh, voor de dienst. Maar de gz dip ook bijvoorbeeld... die heb ja. ik een aantal jaren geleden al in Italië gezien. Ja, alleen dat was een, een concurrerend merk... Ja, uh, dat klopt. Dus wij hebben een betere versie daarvoor oh, okay. ontwikkeld. En met, uh, met ook veel meer veel voor de kinderen. Nee. <laughs> nee. Maar meneer, moet meneer Buma dan ook iets doen om deze cheese dipper in, de, cheese dipper in het buitenland in de markt te zetten? Nou, misschien. Uh, wat we tegen, tegenkomen bijvoorbeeld in Rusland... is bijvoorbeeld dat de Russische, uh, de Russische overheid... Die, uh, ja, die stelt wel heel veel eisen uh, aan, de, aan de import zeg maar, van uh, producten bijvoorbeeld in Nederland. Mm -hmm. Als wij bijvoorbeeld een, uh, een container uh, kaas naar Rusland willen verschepen dan is mijn collega alleen al twee dagen bezig... met het voorbereiden van alle documenten en te voldoen aan... de En daar kan meneer Buma iets aan doen. Nee, Henk Bleker, denk ik. Meneer Buma, dat kan Henk Bleker weten, toch? Die kan dat misschien beter doen, ja. Nou ja, ik hoop dat we die invloed op Rusland zouden kunnen hebben. Vergeet niet dat dit ook wel weer het bewijs is... waarom Europa zo belangrijk is, want binnen Europa hebben we dit niet. En op dit moment exporteren we in Nederland... nog altijd meer aan een land in problemen als Italië dan aan Rusland, maar inclusief Rusland, Brazilië, India en China samen. Dus voor Nederland is nog steeds bittere noodzaak... dat de export binnen de Europese Unie op peil blijft. En Rusland is inderdaad een, natuurlijk een notoorland... wat zijn grenzen voortdurend dicht houdt als het hun uitkomt. En ja. uh, ook ieder uh, smoesje gebruikt om die grenzen weer dicht te doen. Maar daarom is overigens wel, dat, dat deel ik zonder meer... een goede handelsrelatie met Rusland. Dus ook vanuit uh, de staatssecretaris bijvoorbeeld of de minister van Economische Zaken... het van groot belang om contact met Rusland te houden. Zeker. Ja, want Bleker heeft toen toch de boel gered. Die is daar op eigen houtje naartoe gegaan. Waar ging dat over? Over de... Over de komkommer. De komkommer. Ja. Die heeft daar de, de grens weer opengegaan. En recentelijk ook uh, over geitenkaas. Hè. Dan ja. vonden ja. ze ook weer iets uh, in de geitenmelk. En, ja. en, en wat toch ook wel de kern is, wat u net eerder besprak... is dat je moet zorgen dat we in Nederland niet alleen onderzoek doen... maar ook zorgen dat als wij onderzoek doen... dat je uiteindelijk een product uit dat onderzoek krijgt wat je verkoopt. He, dus dat is uh, wat minister Van Hagen heeft ingezet. Een beleid waarin je topsectoren benoemt. Je zegt, die sector zijn we goed in. Daar zit bijvoorbeeld de agrovoedselsector in, dus de kazen. Daar zijn we goed in. En dan moet je dus niet alleen zeggen als overheid... nou, verkoop jij maar kazen. Maar dan moeten we ook kijken of in Nederland onderwijs, ontwikkeling... Uh, onderzoek goed geregeld zijn, zodat daarna... die bedrijven inderdaad het product op de markt krijgen. Want de windmolens kwam net voorbij. Dat is inderdaad een voorbeeld hoe het niet goed gedaan is. De onderzoek was in Nederland en de winst was in Denemarken. Ja. Ja. U wist het over dat, dat topsectorenbeleid, dat, dat goed schijnt te werken. Maar ja, straks komen de nieuwe verkiezingen... en dan zit Vager er misschien niet meer. Nou, waarschijnlijk niet. Uh, en dan is dat hele beleid weer, weer weg. Is dat, dat... is dat schadelijk voor de export? Vraag ik nou, aan. goed, als bedrijfsleven kijk je toch wel met zorgen naar de... Naar de, de, de tussentijds verkiezingsresultaten tot de pols, waarin je ziet dus dat de SP en bijvoorbeeld de linkse partijen toch wel sterk in opkomst zijn. Is unie ja. tegen links? Uh, nou, dat wil ik niet zeggen, maar het bedrijfsleven is denk ik over het algemeen beter gebaat bij een wat rechtse benadering van de markt. Het bedrijfsleven is gewoon heel belangrijk. Die moet je stimuleren, zeker in dit soort moeilijke periodes, economische periodes. Uiteindelijk brengt het bedrijfsleven banen en export. Dus ook economische groei. Um, qua subsidie is het denk ik uh, wel een goed beleid om, uh, om, om te kijken naar die topsectoren. Alleen we moeten daarbij niet vergeten dat uh, met name de meeste innovatie uh, geschiet door het klein, midden- en kleinbedrijf. Ja. En ik ben een beetje bang dat met die topsectorenbenadering, met name uh, het grootbedrijf zeg maar, uh, in aanmerking komt uh, voor de subsidies. Uh, terwijl, wat ik zeg, uh, heel veel innovaties, veel, veel over innovaties in die geschieden bij ja. de kleinere bedrijven. U zei net nog, er zijn echt nog wel kansen in Europa ook. Uh, hoe zit het daarbuiten, de, de, de BRIC-landen? Meneer Boema noemde ze al even. De, de, wat is het, Rusland, India, China, um, Brazilië. Gaat, is dat echt wel een, een, waar, waar jullie ook naar kijken? Nou, binnen Unica's uh, zijn we heel groot uh, in Rusland. We hebben een joint venture. We zijn recentelijk begonnen uh, met Cheesy in, in China. Nou, dat slaat heel goed aan. Uh, Chinese kinderen zijn gek op kerkjes, zijn gek op snacks. Uh, <laughs> De Chinese consument is nog niet zo bekend met kaas. Ze zit niet in, echt in een uh, eetcultuur. Vandaar ook hebben wij gezegd, we beginnen daar in China uh, bij de kinderen. Maar wat, bij de is kinderen. Nou, wat is nou een tip voor, als je? Wat, u noemde al innovatieve producten. Uh, ja. dat is, maar zijn er nog meer dingen waar je aan moet, moet denken... als je wil exporteren en nou, je nou, wat, wil echt groot uitpakken? Wat, wat heel belangrijk is, ook een stukje financiering. Wat wij merken is dat we gewoon heel moeilijk geld krijgen bij de banken. En om te innoveren heb je uh, financiering nodig. Ja. Dus daar zou de overheid misschien wel wat aan kunnen doen... Door bijvoorbeeld een soort ja, garantiefonds of fonds te creëren. waarin dan in dit geval zeg maar het midden- en kleinbedrijf, waar ook uh, Unica's uh, toe hoort. Uh, uh, een beroep kan doen. En op die manier dus uh, wel ook die, die innovatie uh, ja. op gang kan houden. Want dat wordt nu wel bemoeilijkt. Te... Hoort u daar iets in, meneer Buma? Nou, Het is zeker een, een probleem op dit moment voor alle bedrijven... dat uh, bijvoorbeeld het krijgen van krediet voor export moeilijk is. Ze hebben garanties nodig. Uh, daar moet de overheid ook zeker over nadenken. We moeten natuurlijk opletten dat de overheid niet kan blijven garanderen. Maar we moeten wel als overheid samen met het bedrijfsleven kijken... hoe we die export op gang kunnen houden. Dus dat zie ik heel goed. Ik bedoel, een derde van onze gezinnen leeft van de export. Haalt zijn inkomen uit de export. Dat is gigantisch. Dus wij moeten dat op peil houden.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 Sam Koek hoor je met Chain Gang. De Radio 1 Sport Zomer, column. Vandaag de column van Johan Frits. De kans is niet heel groot, maar het zou kunnen dat de wedstrijd van Oranje tegen Portugal... een van de meest memorabele voetbalduels wordt die we ooit zullen aanschouwen. Een voorgevoel. Ik verwacht een soort Rocky-moment. Bert is ook wel een beetje een Sylvester Stallone-achtig type. Stug, niet snel van de wijs te brengen. En het Rocky-moment kennen we allemaal. Hè. Rocky wordt door een of andere tegenstander uit een schimmig Oostblok vernederd. Hij kijkt volkomen afgetuigd de spiegel in en vraagt zich af waar het allemaal is misgegaan. Na een staaltje diepgravende introspectie knakt er opeens iets in Rocky. Hij beseft dat alles radicaal anders moet. Het roer gaat om. Ja, zo zal het gaan. We zien Bert de knop omzetten in zijn hotelkamer... en wat volgt zijn spectaculaire trainingssequenties. Bert van Marwijk die een boksbal in elkaar rost. Bert van Marwijk die de trappen van Krakau oprent. Bert van Marwijk die driftig poppetjes verwisselt op het opstellingsbord. Bert van Marwijk aan de Poolse gestookte wodka op een donker trainingsveld. vastberaden, Omdat Bert beseft wat hem te doen staat omdat Bert weet, dit is waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd. Omdat Bert denkt, laat dit dan op zijn minst een schone ondergang zijn. En dus geeft Bert het volk nog eenmaal brood en spelen. Omdat het volk nog eenmaal brood en spelen wil. Net op tijd, vlak voor sluitingstijd. Orange Lions, last call, the plane is departing. Getergd en gedreven zal Bert's elftal het veld betreden. En Cristiano Ronaldo, diens Haarwax en de rest van de wereld... weer laten zien hoe machtig de Magina Naranga kan zijn. Genoeg zal het niet zijn, maar genieten zullen we. En heel... Heel misschien. Heel, heel misschien. heel misschien. Wat denkt u, meneer Buma? Ja, daar ga ik wel voor, hoor, voor dat heel misschien. Dat moet wel de werkelijkheid worden. Ja, hè? Ja. En hier aan tafel, meneer Mink. Zondag? Zondag. Nee? Ja, goed. Uh, de laatste mogelijkheid, dus die moeten we pakken, denk ik. Nou, Ook een heeft stukje u, export, Heeft u he? nog hoop op, of niet? Ik, uh, ik hou vertrouwen. Oké. Okay. Meneer Buma, uh, van de week natuurlijk uh, de, de nieuwe CDA-lijst. En er zijn een aantal mensen uh, afgevoerd, om maar even onaardig te zeggen. Thijs, wie allemaal weer? Kopjan, wie nog meer? Uh, meneer Ormel, meneer Omzicht. daar was ik me wel het meest verbaasd over... dat hij al niet meer verder gaat. Uh, uh, dan hebben we nog mevrouw Uitslag natuurlijk. Ja, en, en ze, ze, ze zijn allemaal zo stil. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen, meneer Buma? Nou, um, er is natuurlijk wel degelijk teleurstelling bij uh, de collega's die graag weer op de lijst hadden willen komen. Um, maar ik vind inderdaad de manier waarop zij ook dat die teleurstelling verwerken heel, heel bijzonder. Um, zij realiseren zich heel goed dat, uh, zoals Gerr Koopmans ook zei, het Kamerlidmaatschap is geen recht maar een voorrecht... En ik geloof dat, dat mijn collega's zich ook heel goed realiseren dat op een gegeven moment een partij een nieuwe lijst maakt en ook weer ruimte geeft voor nieuwe gezichten. Ja. Uh, en dat dat betekent dat de oude vertrouwde gezichten uit Den Haag verdwijnen. Ja, Thijs en ik zaten een beetje over te babbelen net voor de uitzending. Ik nou ja, misschien heeft, heeft meneer Buurma ze allemaal leuke posten aangeboden. Dat ze daarom uh, ja, wel genoegen nemen met, met, met een stille aftocht. Nou, ik, ik, het is toch de, de, de kern van het geheel is dat de, de vijf leden... die graag op de lijst terug hadden willen komen... zelf zich ook realiseren dat op een gegeven moment... je weer ruimte geeft aan anderen. Kijk, de, de generatie, ja, als, als ik al het zo mag afgevoerd. zeggen... Als ik het zo mag zeggen, de generatie... die zo rond 2002 in de Kamer is gekomen, tien jaar geleden... Um, toen kwamen wij ook, daar hoor ik zelf ook bij, bij die groep binnen... omdat een aantal anderen ook weer, weer plaats maakten voor nieuwe. En in de politiek is het zo dat na een bepaalde tijd... Kamerleden weer ruimte maken voor nieuw. Ja. En de keuze die nu heel bewust is gemaakt... is om maatschappelijke ervaring van buiten... in de Tweede Kamer te halen. Maar is er een reïntegratietraject voor deze mensen? Uh, nou ja, oud-kamerleden hebben hetzelfde als Nederlanders... die ook van baan gaan veranderen. Dat zij op zoek gaan naar een andere functie. En helpt u daarbij? Maar bij? natuurlijk... Wat, wat ik kan doen, zal ik voor iedereen doen. Natuurlijk. Dat, is, dat is volstrekt evident. Je wel een maar aanbeveling tegelijkertijd. schrijven, toch? Nou ja, als dat kan. Ik, heb, ik, ik kan over deze mensen buitengewoon positieve aanbevelingen gaan schrijven. En dat, wat ik kan doen, doe ik ook. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat een Kamerlid weet. En dat geldt voor mijzelf ook. Dat na een bepaalde tijd het Kamerlidmaatschap weer ophoudt. Maar nogmaals, dan komen er weer nieuwe mensen in de Kamer. We hebben heel erg bewust ervoor gekozen. Om bijvoorbeeld iemand als Michel Roch op, op ja. de zesde plaats ja. te zetten. Okay. Vanuit het onderwijsveld. Mona ik Keizer kan... vanuit ik ga u tijd bedanken, op, meneer Buurman. Dank u wel. Tibor van Haarsbaan Buuma. Dank, Arjan Mink. Graag gedaan. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weide wordt olympisch kampioen op de 10 kilometer. De Radio 1 Sportszomer Jukebox zit woordenvol historische sportmomenten. Oh, wat een prachtig doelpunt.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 Regel daarom nu uw uitvaartverzekering bij de PC. Verzekeraar en verzorger van uitvaarten. Kijk op pc.nl. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek... en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Beste vaders van Nederland, alvast gefeliciteerd met Vaderdag. Misschien krijg je wel een Kobo e-reader cadeau. Bij Libris, nummer 99 euro. Al blijft een zelfgemaakt versje natuurlijk ook prachtig. Libris, boeken van vlees en bloed. Niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeel. Bruinzeilparket.nl slash Monta. De beste e-reader volgens de Consumentenbond. Nu maar 99 euro. Bij Libris. Dit is Radio 1.